en onbewijs krijgen. Ajax heeft in de Champions League met 2-1 gewonnen van het Franse Ozer. In de eerste helft kwamen de Amsterdammers op 2-0 door doelpunten van De Zeeuw en Suarez. In de 55ste minuut kreeg André Ooyer rood en kort daarna scoorde Ozer uit een vrije trap. Dan het weer nog vannacht in het hele land stevige buien. Met kans op hagel en onweer, het koelt af tot een graad of 4. Ook overdag veel buien en veel wind, het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 No, no. the boyfriend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 Arrogant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 Het Pentagon waarschuwt dat de zaak nog niet definitief is geregeld. Het ministerie gaat waarschijnlijk in beroep, maar dat kost tijd. President Obama wil al lange tijd van het strikte homobeleid in het leger af. De Democraten slaagden er vorige maand niet in om het voorstel door de Senaat te krijgen.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 In Duitsland is een Nederlander opgepakt die de leider zou zijn van een internationale drugsbende. Hij werd in Nordhorn net over de grens van zijn bed gelicht. De man van 42 zou begin dit jaar een drugstransport naar Zweden hebben georganiseerd. Dat mislukte toen bij de Zweedse grens in een reserveband van een vrachtwagen bijna 90 kilo hash en 10 kilo amfetaminepillen werden ontdekt. De Amerikaanse